Je hoeft niks te missen op Aloa Radio. Luister naar de podcast op wwwaloa radionl Be first, don't trust anyone, one, one, one. Don't trust, stay strong Don't go wrong ...uit hoor je op Aloha Radio. Het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. En zo is dat. Hallo luisteraars, het is uh, maandag 20 maart 2017. Je luistert naar Aloha Radio met DJ Jaap. Deze uitzending gaat slechts een half uurtje duren. Want ja, bedoel, uh, we hebben afgelopen weekend... Uh, geen podcast gemaakt, dus doe ik het nu zelf een half uurtje lang. Omdat ik toch nog het een en ander kwijt wil. Um, in ieder geval komen we woensdag uh, met Jacco samen. Um, gaan we dan een uitgebreide podcast maken. Maar ik wil toch even een paar dingetjes uh, even um, naar voren brengen. Zelfs bijvoorbeeld de verkiezingen van de afgelopen woensdag... Ja jongens, um, ja, het zijn de aardverschuiving geweest. Oké, okay, de VVD heeft alsnog gewonnen. Uh, de PVV uh, staat op twee. En Forum voor Democratie is de kleinste partij met twee zetels. Nou, oké. Okay, nou. Uh, nieuwe wegen. De linkse variant van Forum voor Democratie heeft het helaas niet gered. Daar heb ik dus op gestemd. Dat mogen jullie allemaal weten. Lijst 15 was dat. Waarom heb ik daarop gestemd? Omdat ik Forum voor Democratie vind ik op zich wel goed. Ik ben blij dat ze ook in de Tweede Kamer zitten. Maar ik vind ze toch een tikkeltje terecht. Een beetje, ja, oké. Okay, um, heel veel standpunten ben ik met ze eens. Alleen ik zie niks terug uh, met uh, stoppen... Met werken met 65 jaar. Het afschaffen van de eigen bijdrage. in de ziekenkostenverzekering. Nou, dat heeft mij de doorslag gegeven. om niet op hen te stemmen, maar op nieuwe wegen. Nou, ze hebben het niet gered. al hadden ze maar één zetel gehaald. dan was ik ook wel tevreden geweest. Maar goed, dat is mijn mening. Iedereen was zijn mening. Weet eh, hebben. Nou heb ik eens gekeken naar WNL op internet achteraf vanavond. Eh, of gisteravond moet ik zeggen. Eh, dat was van eh, de uitzending van zondag 19 maart. En daar was Wiegel en onder andere Terry Baudet van eh, Vorm voor Democratie. En maar ik vond Hans Wiegel vond ik echt fantastisch. Hans Wiegel, eh, ja, die betreurde het dat de Partij van de Arbeid. Eh, mijn negen zetels overhoudt, uh, dat vindt hij zielig, oké, okay, nou, dat is aan goed recht, nou, ik vind het zelf niet zo erg, want, uh, ja, ze hebben het zelf, uh, zichzelf naar de klote geholpen, door eerst te zeggen van, wij gaan niet met de VVD, en de VVD, die zei dan vier jaar geleden, wij gaan niet met de PvdA, en toch gingen ze samen regeren, nou, dat heeft ze terecht heel veel zetels gekocht, nou ja, wat mij betreft hadden ze helemaal geen zetel overgehouden, nou snap ik wel, hoor, zei een fervent P van de Aanhanger. Ben, dat je dan verdrietig bent, tuurlijk. Ik vind dat ook sneuvelgaal, aan, jongen. Maar ze hebben het er zelf naar gemaakt, lieve mensen. Ze hebben het zelf vergold. En uh, ja, ik vind het lullig voor de. voor de gewone volk, zeg maar. Het klootjesvolk, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Maar ze, die partij, die heeft het zelf vergold. Nou ja. Ik bedoel, uh, jongens. Uh, kom op. Uh, hè. En wat ik ook mooi vind van Wiegel, dat hij zegt van, nou ja, euh, nou ja Terry Baudet vond het helemaal niet erg dat de P van de A heel veel stemmen heeft verloren. Wiegel vond dat toch niet helemaal, uh, ja, die zei, nou ja, weet je wat het is? Ik bedoel, voor, ja, ik vind het best wel sneu. Wiegel uh, uh, die zei ook van, je moet een beetje de boel in balans houden. Hè. Uh, uh, ja, je, je, daar begrijp ik uit dat je niet een, een te links, maar ook niet een te rechts uh, kabinet moet hebben. Want ja, die hou je altijd, uh, dan ga je gegeven moment aan de andere partij toch meer haat. Ja, echt haat, hè. Een bloedhekel en uh, nou ja, dat moet je niet hebben. Als je de boel een beetje in balans houdt, dan krijg je een wordt het allemaal rustig. Ja, nou, dat is ook zo. Kijk, je kan niet altijd uh, je zin krijgen. Dat snap ik ook wel. Ik heb ook genoeg levenservaring. Uh, dus je moet de andere partij toch ook oh, oh, een beetje... Sommige dingen uh, vind ik van... Je moet een beetje er samen uitkomen, weet je. En dat uh, die wiegel wel gelijk in vind ik. Ik bedoel... En hij zegt, het zit ook niet lekker... Als de ene partij die heeft dan zeg maar zin, hè? die heeft zijn standpunten. Zoals hij dat wil, uh, kan hij dan in de praktijk brengen. De andere partij die hangt er een beetje bij. Van ja, het zit me toch niet zo lekker. Ik ben niet echt tevreden. Nee, Wiegel wil dat allebei de partijen allebei tevreden zijn en dat ze uh, ja, oké, okay, we hebben wat water bij de wijn moeten doen. Maar we hebben toch nog bepaalde standpunten, toch nog onze zin dat we er samen er heen komen, zowel de voor- als tegenstanders toch nog samen eruit komen. Kijk, en dat vind ik van Wiegel zo fantastisch, daarvoor vind ik Hans Wiegel van de VVD, Hans Wiegel, eh, oud-commissaris van de koning in Friesland, ja, hij heeft geregeerd met, eh, met Van Acht, met Dries Van Acht van het CDA. Ik vind Hans Wiegel... En dan kunnen jullie over mij invallen... En, en uh, ja, het interesseert me niet... Ik vind Hans Wiegel... Een fantastische man... Als Nederland geen koninkrijk was geweest... En we waren een republiek... Dan had Hans Wiegel van mij... President van Nederland mogen worden... Echt waar... Dat meen ik serieus... Nou oké... Okay, genoeg hierover... Ik ga nou even lekker gezellig muziekje draaien... En ik ga het niet meer over politiek hebben... Ik ga zelfs even kijken of ik nog wat andere uh, interessante onderwerpen heb. Misschien ga ik eens eventjes op het internet terugkijken. Oh ja, ik wou het toch even hebben over fake nieuws. Want sommige berichten die ik vandaag gelezen heb, ik heb ze ook wel gepost. Maar ik kan aan de andere kant denken, ja is dat wel echt nieuws? Weet je? Is dat geen nepnieuws om de boel op te hitsen of mensen op een verkeerde been te zetten? Dat vraag ik me wel eens af. Dus het is niet altijd verstandig om altijd alles, maar wat je binnenkrijgt weer te retweeten via Facebook en uh, Twitter. Dus uh, ja, daar ga ik het straks even over hebben, daar ga ik straks even een voorbeeldje aangeven. En ik ga eens even kijken uh, wat we gaan draaien, beste mensen. Nou, oké, okay, ik zie al, al wat. Mm, dat wordt James Boudreau. met uh, Lane roll. Komt ie. Ik zag vandaag of gisteren zag ik wat op Facebook staan over een. was een meisje die. Een islamitisch meisje met een hoofddoek op. En die werd bedreigd door een, een extremistische moslim. Omdat ze een liedje zou zingen op het internet. Nou, dat werd dan geplaatst en dan moest je het dan liken en dan weer. ...op Facebook herplaatsen of retweeten, hoe je het ook noemen uh, wilt. En dan zit ik bij mij eigenlijk te denken... ...ja, maar is dat wel waar, weet je? Dat soort berichtjes... ...nou ja, goed, dat meisje heeft inderdaad een prachtige stem... Het is een knop meisje om te zien... ...met een hoofddoekje op. Ik denk, ja, is dat nou echt? Of is dat alleen maar om de boel uh, nog meer naar de spits te drijven? Ja, dan denk ik, ja jongens... ...ja, ik denk... Wat willen mensen daarmee bereiken? En dan zou het echt zijn, weet je, ik bedoel ik. Uh, ja, de, het is dan niet op televisie, want zo heet dan uh, die website, die heet zo. Uh, niet op tv, 100 of zo. En die zendt uh, allemaal dat soort de, dingen uit, of die plaatsen op internet, hoe je het ook noemen wil. En denk, ja, is het wel echt waar? Kunnen ze dat staven, weet je? Kunnen ze dat bevestigen? Zijn er bronnen van? Dat staat er niet bij. Vind ik toch een beetje raar. En wat me ook opvalt, als je... Uh, hoe heet ze ook weer? Uh, Nanninga, weet je ze? Die, die journaliste. Die, uh, die komt ook uh, wel eens met dingen. en uh, Ja, oké, okay, vaak heb ze ook wel gelijk, vind ik. En dan uh, Annabel Nanninga. Ja, nou weet ik het, ja. En dan uh, een gegeven moment achteraf nou, had ze het bijvoorbeeld kritiek op... Dan, uh, dat uh, de Europese uh, Unie, Brussel, Nederland afviel... omdat ze uh, niet achter Nederland stonden vanwege dat gedoe met Erdogan. Dan gaat het toch weer over politiek. Maar goed, ik wou het toch even kwijt. En ze hadden meteen al een vooroordeel klaar van... waarom is Brussel, waarom steunen uh, ze geen, uh, Nederland niet... Toen Erdogan de Nederlandse regering als een fascistische staat neerzette. Maar de andere dag kregen ze heel veel bijval vanuit Brussel, hè? Van Duitsland, van Frankrijk en noem maar op. Nederland kreeg bijval zelfs van de president van Europa. En van Tusk, hè. Ik denk, ja, je moet niet te snel met je oordeel komen, weet je. Kijk, dat zijn nou van die dingen waarvan ik denk, ja, jongens, hé. Hey, eh, wacht even af, kijk, eh, ja, het was eh, s'avonds laat dat het kwam. Nou ja, en ineens al gelijk al, blah, blah, waar is Brussel, waarom zeggen ze niks? Oké, okay, ik, ik had ook zo dat idee, waarom komen ze niet meteen? Oké, okay. maar de volgende dag, zo'n vroeg, was al gelijk al kreeg Nederland bijval van uh, Brussel. Ik denk, ja jongens, we moeten niet te snel oordelen, weet je. Dat, uh, ja, dat vind ik dus wel. Deze uitzending gaat dus maar een half uur duren. Want ja, ik had eigenlijk uh, zondag al willen podcasten, zondag 19 maart. Ik was helemaal, helemaal vergeten, dat zou ik samen met Jacco doen, dan nou gaan we dat aanstaande woensdag doen. En dat wordt woensdag 22 maart. Dan is het pas echt lente, dan begint de lente officieel, dat is dan astronomisch gezien de lente, want ja, meteorologisch begint de lente op 1 maart. Ja jongens, hey, volgens de natuur begint het pas 21 maart, maar ja goed, eh, oké, okay, dinsdag begint dan de lente, maar woensdag 22 maart gaan Jacco en ik een gezellige leuke podcast doen met allerlei weetjes over computers en iPhone. Nou heb ik begrepen dat Jacco een nieuwe telefoon heeft gekocht. Maar goed, daar wil ik ook van alles over weten. Daar gaan we een leuke gezellige uitzending over maken. En eh, ja jongens we gaan nog een liedje draaien. Loco Lobo met Waiting for You. Als je dat was Loco Lobo met Waiting for You. Uh, de muziek die jullie horen, dat zijn uh, uitsluitend rechtenvrije liedjes. Rechtenvrij. Ze vallen wel onder de licentie van Creative Commons. En uh, wil je er meer over weten, wil ik je het webadres geven. Dat is www.creativecommons.org. Dus www.creativecommons.org org en uh, ja de muziek is allemaal uh, gedownload, uh, allemaal legaal dat wel, want we, ja, we hebben geen licentie van Buma's Stemra, dus kunnen we ook geen commerciële muziek uitzenden. Dus het zeg ik er even bij voor alle zekerheid, alle liedjes zijn rechtenvrij, mogen worden gepodcast, uitgezonden, gekopieerd en noem maar op. Zolang er maar geen geld aan wordt verdiend, mag je het gebruiken. En of het bewerkt mag worden of niet, oké, okay. dat laat ik in het midden. Dat, ik zou het niet doen. Maar uh, oké, okay. het mag uh, gedraaid worden. Dus we zijn een, uh, niet commercieel, dus we verdienen er geen cent aan. En de Radio is gewoon, uh, wat dat betreft, uh, ja, we zijn niet commercieel. We zijn non-profit, dus ze weten jullie dat alvast... En we doen het gewoon voor de hobby, voor de lol, dus oké, okay. dat uh, weten jullie dan weer. Goed, ja, nou wil ik eens even kijken, ik ga eens even het internet afstrainen voor jullie. Kijk wat er allemaal nog van leuke nieuwtjes, uh, wat leuke berichten zijn. We gaan het niet meer over politiek of andere zaken hebben en uh, ja, elke keer kom je in de verleiding, weet je. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling, weet je wel. Oké, we gaan eens dus even kijken. Kijk uh, kijken hoor. Dus kijken of er wat leuks te zien is. Nou. Uh, over. Uh. Zo, kijk. Aha. Het AD schrijft: een man uit de buurt van Breda heeft. 1.730.91525 en euro gewonnen in het casino. Ik stopte naar buiten als miljardair. Man wint ruim 1,7 miljoen euro in Breda. Man uit de buurt van. dan haalt het verhaal zich. Nou jongens, dat is. Uh... Ja. Oké, okay, dan schrijft de dagelijkse standaard zijn rechtse website. Hè. Daar gaan we. Denk gaat internationaal. Migrantenpartij wordt opgezet in Vlaanderen. Nou, daar ga ik het verder niet over hebben. Want uh, vrouw en man grondgeraakt bij familieruzie in Den Haag. Nou, dat is uh, toevallig. Uh, nou, Oké, okay, we zitten ook in Den Haag. Dief komt vast te zitten in etalageraam tot Groot Jolijt van de Franse politie. Nou, zeker. Dat nieuws komt uit België. Het is uh, in Frankrijk gebeurd. Het is een Vlaamse website. We zijn ook voor de Vlamingen. Hè? Alle Nederlandstalige nou, radio is voor, voor zowel voor uh, Vlaanderen als Nederland. En, en de mensen op de... ja. Het Suriname de Antillen, alle Nederlandstalige luisteraars uh, wereldwijd, natuurlijk. Maar als, uh, <laughs> Politie rukt uit voor opnames Miljoenenjocht. O, oh, daar wil ik toch het mijne van weten. Dat is van TV West. Politie rukt uit voor opnames Miljoenenjocht. Sosheim, agenten kregen zondagavond een melding... Van de verdachte situatie bij het Frankenhorst in Sassheim. Eenmaal ter plaatsen bleek het gaan om een cameraploeg van het programma Miljoenenjacht. De politie laat via Twitter het volgende weten. Voor het oplettende volgers, verdachte situatie Frankenhorst in Sassheim. Betrof inderdaad de cameraploeg. Nou, oké, okay, dat kan gebeuren. Hè? Ja, een jongen met nep wapen opgepakt op. Alphense school. Ja, wanneer is dat gebeurd? 17 maart. Ja, dat is oud nieuws jongens. Hallo, het is nou de 20, maandag 20 maart 2017. Het is nu uh, bijna kwart over 12 in de vroege ochtend. Nou, oké. Okay. Uh, deze uitzending uh, gaat een half, jaar, half uurtje duren. Half uurtje duren, dus we maken het niet al te lang. Politiehelikopter laat Zoetermeer meer jeugd schrikken met zoeklicht en sirene. En waarom dan wel? Dat is van Omroep West. Nou, dan wil ik toch eens even weten waarom dat is. Dan gaan we jullie even mededelen. Een politiehelikopter heeft zondagavond een groep jongeren uit Zoetermeer meer flink laten schrikken. De groep was aan het schijnen met laserpen. De politiehelikopter besloot ze te waarschuwen met een sirene en een zoeklicht. Ja, nou vind je het gek? Ja, dat vind ik ook wel logisch. Je, je mag ook geen laserpen hebben. Hè? Althans, je mag hem niet gebruiken. Journalisten op straat, doodgeschoten in Mexico. Nou ja. ja, dat is allemaal nare dingen. Een groeiend aantal rijden. Alla, nee jongens, daar gaan we niet meer over hebben. Rot op. Uh, dat gaan we ook niet uh, voorlezen. Het gaat weer over politiek allemaal. Dat wil ik nou niet meer. Nou, allemaal ongelukken en uh, wat is het? Veel vertraging in Schiphol door harde wind. Oh, en dat is al zes uur geleden in het AD geschreven, oké. Okay. Nou jongens, Wereldbank zet 700... Uh, nee, wacht even hoor. even nog een keer. Dat is volgens hln.be, dus uh, de Vlaamse media. Wereldbank zet 57 miljard dollar opzij voor sub... Sahara. Ik denk dat het gaat om de hongersnood in Afrika. <coughs> Verschrikkelijk hoor, dat wat daar gebeurt. De Wereldbank gaat de komende drie jaar 57 miljard dollar, of, oftewel 53 miljard euro investeren in Sub-Sahara. Of Sub-Sahara Afrika. Dat heeft voorzitter Jung, Jung Kim vandaag gezegd naar de top. ...van de ministers in financiën en centrale bankgroepeners van de G22 in Baden-Baden. Het gaat om een recordbedrag dat vanaf juli voor een periode van drie jaar... ...zal worden aangewend voor onder andere opleidingsprogramma's... ...gezondheidszorg, landbouw en infrastructuur en institutionele hervormingen. Weet je wat ik ook vind? Hè? Kijk, Afrika, en, en dat zeg ik het even, dat komt al uit mijn eigen koker... Toen ik nog op de kleuterschool zat, dat was uh, 1963, 1964, tot uh, weet ik veel. Ik heb een tijdje kleuterschool gehad. Hè. En uh, toen hadden ze het over de arme kindertjes in Afrika. vind ik verschrikkelijk. Toen dat tijd had je Biafra, in India, Bangladesh, een hoop armoede en ellende. En natuurlijk... Het is verschrikkelijk. Maar nu, 50 jaar later, zo'n 50 jaar later, is het nog steeds zo. Nou word ik een beetje boos, weet je. Ik doe, waarom worden die mensen niet geleerd om een industrie op te zetten? Zoals we dat in Duitsland hebben, en in Nederland, en in Frankrijk, en de Verenigde Staten, Canada, eh, noem maar op. Al die Westerse landen. En een sterke industrie. Nou is Zuid-Amerika ook in opkomst. Daar gaat het ook eh, aardig goed mee. Oh ja, jongens. En uh, ja. En dan heb ik wel eens het idee, jongens. Waarom komt het niet van de grond in Afrika, weet je wel? Ik vind het zielig voor de mensen die er wonen. Hè? Ik bedoel, me het goede: die mensen die, die leven al, al, al, al jaren in ellende. En ja, ze worden dan wel door hulporganisaties een beetje uh, op de been gehouden. Maar er dreigen er uh, zeker 6 miljoen mensen om te komen van de honger in zuid soedan en zo. En omstreken, door die burgeroorlog en al die ellende met terroristische aanslagen. Nou ja, dat is natuurlijk niet de enige reden, maar. De, de westerse landen zoals Europa en de Verenigde Staten en alle andere westerse landen... Ja, oké, okay, daar komen dan wel de hulp vandaan, weet je wel, de, de goede doelen en zo. Maar er wordt niet echt iets aan gedaan. Zet een industrie op, zorg dat Afrika, vooral het arme deel van Afrika, niet heel Afrika is arm natuurlijk, maar een groot deel wel... Waarom wordt er geen industrie opgezet dat ze ook kunnen mee concurreren met Rusland, met China, met de Verenigde Staten, met de EU? Dat je gewoon een gezonde concurrentie hebt, niet om elkaar kapot te maken, maar gewoon een gezonde concurrentie. Dat je de vrije keuze hebt om spullen te kopen uit Afrika of uit China of weet ik voor waar vandaan. Waarom worden die landen systematisch... Sorry dat ik het zeg, maar voor mij wordt er dus systematisch arm gehouden. Dat snap ik dan niet, weet je. Dat is een ding waarvan ik denk, ja jongens, het is al vijftig jaar en dan zeggen ze, ja ze doen niks. en uh, Ze vangen alleen maar, ze doen niks. Ja, Oké, okay, de regeringen, de bevolking kan daar niks aan doen. Die willen ook het allerbeste. En vind je het gek dat ze dan naar Europa trekken? Omdat het hier beter, ja tuurlijk, zou ik ook waarschijnlijk doen. Als ik een Afrikaan was. En je hoort al die verhalen van... oh nou joh, Europa, ja, het wordt vaak overdreven. Want zo raak is het hier nou ook weer niet. Maar bedoel, je hoeft hier in ieder geval niet van de honger om te komen. Nee, ja. Dan denk ik aan de andere kant. Waarom al die voedselbanken, weet je wel? Bedoel. Dus ik zeg, we zorgen ervoor dat elk land in de wereld... We zorgen gewoon wereldwijd voor vier de Verenigde Naties van mijn part. Hè, en desnoods die regering onder druk van joh, het is nou genoeg met, met je corruptie en al die gemeen, niet dat het hier niet voorkomt hoor, maar goed. Zorg dat je bevolking goed te eten hebt en dat ze werk hebben en zorg ervoor dat je volk eh, zichzelf kunnen bedruipen. Dat ze niet hoeven te vluchten naar andere landen. Of het nou om economische redenen gaat of om andere redenen. Oké, okay, een oorlog, dan kan je, heb je geen keuze, dan moet je wel vluchten. Of je gaat vechten. word je... Ja, oké, okay, dat is je eigen keuze. Maar oké, okay, een oorlog is wat anders, oké, okay, daar kan je niks aan doen. Maar eh, ik zeg gewoon, die regeringen, die vullen hun zakken. En er gaat niks, hè, Zoals in zuid soedan er gaat niks naar de mensen toe. Ze krijgen zoveel subsidie... Van andere landen. En, uh, en daar gaat niks naar de bevolking toe. Nou, Dan krijg je al die armoede. En dan kunnen we wel met z'n allen roepen. Ja, dat is ons probleem. Niet Dat doen ze toch zelf. Ik geef niks. Nou, weet je. Ik bedoel, uh, ja. Dan moet je ook niet klagen als ze allemaal hierheen komen vluchten. Maar dat is ook een ander verhaal. Uh, ja, weet je. ja, Maar dat ga ik niet doen. Want dan komen we weer in een politieke discussie. En dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Ik heb er geen zin in. Oké, okay, ik zie hier dat uh, de laptop. Uh, die moet opnieuw opstarten. Die heeft een. iets van een. Uh, weet ik. van een update of zo. Dus ik kan even geen muziek draaien. Dus ik blijf even doorpraten. Tot ik dat ding opnieuw is opgestart. Want daar is ook nog eens een keer aan het opladen ook. Ik had hem al vanaf elf uur op laten laden. Ja, dat is niet genoeg. <coughs> ja. Dus uh, we, we moeten het even hiermee doen. Ik geloof dat hij nou wel gaat opstarten. Dus ik praat even de boel vol en dan ga ik uh, een liedje draaien. En dan stoppen we ermee, want ik vind uh, uh, uh, uh, bijna een half uur. Misschien dat ik na dat liedje nog even met iets kom. Dus uh, hij begint al opnieuw op te starten, goed zo. Dan steek ik even een heerlijke peuk op. Ja, oké. Okay. Nou mensen, uh, sorry dat Jacco er niet bij is. Ja, ik ben wat later begonnen. Ik denk, ja, ik ken de luisteraars niet helemaal in de steek. later wordt maar een korte uitzending, een porte-, korte podcast. Jullie kunnen het ook downloaden. Moeten jullie gewoon naar www.aloha-radio.nl En als je dan klikt op de player, dan kan je luisteren. Maar als je naar, naar dat... Uh, ja, dat zat zo'n soort citadel-dingetje, helemaal met links zonder speler. Als je daarop klikt, kom je op de website waar de muziek dus uiteindelijk op staat. En dan kan je kiezen um, uh, in allerlei um, variaties kun je downloaden. Je kan het uh, een MP3, een uh, VRL, weet ik hoe dat heet, allerlei formaten in och kan je downloaden wat je wil, dus dat is wel mooi dus uh, dat hoef ik dan zelf niet te doen ik heb allemaal in mp3 geüpload en dat is archiv.org daar staan heel veel rechtenvrije dingen op je moet wel goed lezen wat voor uh, licentie eronder staat want sommige muziek mag je misschien wel delen maar je mag het niet altijd bewerken of, uh, of uitzenden. Mag je het dan wel bijvoorbeeld uh, downloaden? Je mag het zelf thuis draaien, maar je mag het bijvoorbeeld niet uitzenden. Of je mag het wel uitzenden, maar weer niet bewerken. Dus daar moet je ook goed op letten. Daarom heb je um, dan de website. Um, daar staat dus alle gegevens. Je hebt ook een Nederlandse versie ervan. Dat is www. ...creativecommons.org en dan kun je alles lezen, ook in het Nederlands. Dus dan moet je wel maar uitkijken, mocht je zelf ook een uh, podcast of een radiozender op internet hebben. Dan kan je dat allemaal lezen, want uh, niet elke recht is hetzelfde. Hè? Dus uh, de meeste mag je dan wel delen via een uitzending of podcast. Maar je mag er alleen sowieso geen centjes aan verdienen. Mits je er natuurlijk voor betaald. Maar ja, dan wordt het, je het goed de Bumba eraan nemen. Dan kan je tenminste de Beatles uh, of Armen van buren nog draaien. Dus uh, oké, okay, uh, hij is weer opgestart. Ga ik even muziek in draaien. En dan ga ik. Uh, in de tussentijd. Even een sanitaire stop doen. Want uh, deze jongen moet natuurlijk ook nog wel eens. Uh, zijn behoefte doen, dat is logisch, hè. Dus, eh... Uh... Oké, okay, nou, we gaan nu een liedje draaien. Los. Loco. Oh, or staat er. Daar hebben we natuurlijk niks om. Nou, wat is dit nou ver voor even troep? Jingles. Ja, jongens, hey, dat is niet goed. Dat is niet goed. Muziek. Nou, jezus. Als dat maar goed gaat. Oké, okay, Broke for Free. Washout heet het volgende nummer. Naar Aloha Radio, het station voor jou. Oké, okay, en uh, ja, oké, okay, we gaan daarmee stoppen, beste mensen. Dit is het einde, en uh, ja, oké, okay, ik hoop dat jullie genoten hebben. Het was maar uh, kort, maar woensdag komen we terug, en dat is uh, woensdag 22 maart 2017. En dan wordt de podcast ongeveer na tien ongeveer tien uur half elf, wordt het uh, online gezet. En dan gaan uh, Jacco en ik woensdagavond uh, uh, opnemen. En dat gaan we dan podcasten vanaf half elf, of uh, tien uur half elf zo, zeg maar. Tussen tien en half elf kunnen jullie dan weer naar de meest recente Podcast-uitzending luisteren. Oké, okay, ik hoop dat jullie genoten hebben en wat van opgestoken hebben. En uh, jullie kunnen natuurlijk uh, ...ja, reageren via Twitter. Dus uh, die staat op de website. Als je de website opzoekt, dat is wwwaloha radionl Daar staat de Twitter. En we hebben ook nog een blog. Kunnen jullie ook op reageren. En. Uh, ja, ja, wat jullie ervan vinden en zo. Dus uh, oké, okay, nou, hartstikke bedankt uh, voor het luisteren. Ik zou zeggen, tot de uh, volgende keer. We gaan even afsluiten met nog één liedje. Loco Lobo wordt het weer. En dat heet Indian Summer. Tot woensdag. Niks te missen op Aloa Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl.